Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Prins Friso heeft door zuurstoftekort zeer ernstige schade opgelopen aan zijn hersenen. Mogelijk komt hij nooit meer bij bewustzijn. Zo is een in Innsbruck bekendgemaakt door zijn behandelend arts. Sinds deze onderzoek en de laatste neurologische tests die we gisteren nog doorgevoerd hebben, worden klaar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 In het ziekenhuis is de prins na zijn ski-ongeluk 50 minuten gereanimeerd, omdat zijn hart stil stond. Dat is een zeer lange tijd, mogelijk te lang, al dus de Oostenrijkse arts. Het medisch team had de hoop dat door de onderkoeling de hersenen niet al te zwaar beschadigd zouden zijn, maar die hoop is te vergeefs gebleken. De familie van Friso gaat op zoek naar een geschikt revalidatiecentrum. Verslaggever Menno Reemeijer.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 Frieso. We gaan er gemakshalve vanuit dat dat natuurlijk de koningin de besluiten neemt... maar Frieso maakt geen deel meer uit van het koninklijk huis. Dus ik denk dat de eerste verantwoordelijkheid en de eerste beslissingsbevoegdheid daarvoor... gewoon bij prinses Mabel, bij zijn vrouw ligt bijvoorbeeld. De prins werd vorige week getroffen door een lawine toen hij met een vriend aan het skiën was. Hij heeft 25 minuten onder de sneeuw gelegen, zo werd vandaag bekend. Dat is vijf minuten langer dan werd aangenomen. Koningin Beatrix, prinses Mabel, prins Willem-Alexander... prins Constantijn en prinses Margriet... zijn vanmiddag bij prins Frieso in het ziekenhuis in Innsbruck. De burgemeester van Leg reageerde geschokt. Volgens hem is het hele dorp in gedachten en gebed... bij prins Frieso en zijn familie. Onze gedanken, ons gebed is bij prins Frizo... en bij de hollandische koningsfamilie... besonders bij prinsessen Mabel en zijn kinderen. Ook Nederlanders die in leg op skivakantie zijn, reageerden geschokt. Ja, ik vind het dramatisch. Maar eerlijk gezegd had ik het wel verwacht. Als iemand zo lang buiten bewustzijn is, dan uh, belooft dat meestal niet zoveel goed. Ja. En nu meneer? Ja, dat is nou net niet wat je wil horen. Absoluut niet. Uh, gezegd, als je met uh, lokale Oostenrijkse mensen praat, die zeggen van, well, het zit niet goed huis. Als je met Nederlanders praat, dan, dan hoor je hoop. En u was hier de hele week in de leg? Ja, ik ben de hele week hier. Ja, ja, ja, ja, ja. En is het iets waar veel over gesproken wordt? Ja, heel veel. Heel veel. Ook uh, met, uh, met, Als je met uh, lokale Oostenrijkers praat, dan zegt men dan meteen van... Ja, dit had niet moeten gebeuren. Schrijf moet ik wel zeggen dat ze... Dan zeggen van ja, dit, dit had hij ook niet moeten doen. Vader van, uh, van kinderen. O, onhandig, hè? Dus een stukje... Uh, ja, een stukje van... Uh, van ja, jongens, wat, wat, waar zijn we hier nou mee bezig? Het is gewoon niet handig van de prins geweest. Premier Rutte heeft koningin Beatrix en prinses Mabel laten weten... dat Nederland intens met de familie meeleeft in deze tijd van zorgen en verdriet. Hij heeft ze vanochtend gebeld. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt desgevraagd... dat premier Rutte dit weekend vervroeg terugkeert van vakantie. In de buurt van Groesbeek is op een paar manesjes het Rino-virus uitgebroken. Drie paarden zijn inmiddels overleden aan het luchtwegvirus... De eigenaar van een manege in Heumen heeft vanmorgen te horen gekregen dat zijn bedrijf ook besmet is. We zitten nu nog in, in het beginnend stadium, dus we hebben nog heel veel koortspieken. En daar zijn we allemaal aan het, uh, aan het remmen. We zitten er wel heel dicht bovenop. Ja, we moeten met z'n allen proberen er doorheen te komen. Het is wel erg zat. Dus. Paardenevenementen in de omgeving van Groesbeek zijn afgelast en ook wordt afgeraden om paarden te vervoeren. Het rhinovirus wordt verspreid door direct contact tussen paarden... en kan leiden tot miskramen of verlamming. De naam van de gisteren geboren dochter van de Zweedse kroonprinses Victoria is bekend. Haar roepnaam is Estelle. En haar verdere namen zijn Sylvia Ewa Mary. Estelle is de eerste dochter van Victoria. Ze is na haar moeder nu de tweede in lijn voor troonopvolging in Zweden. De namen werden bekendgemaakt door koning Carl Gustaf... in een speciale zitting met het Zweedse kabinet. Ola John van FC Twente en Luciano Narsing van Heerenveen... maken hun debuut in de selectie van het Nederlands elftal. De twee zijn door bondscoach Bert van Marwijk opgenomen... in de selectie voor de oefenwedstrijd tegen Engeland volgende week woensdag. De wedstrijd tegen de Engelsen is de laatste oefenwedstrijd... voordat Oranje begint aan de voor voorbereidingscampagne op het EK... komende zomer in Polen en Oekraïne. Het weer bewolkt en af en toe regen bij een temperatuur van een graad of 12. Morgen en zondag droog en geregeld zonmiddagtemperatuur dan rond 9 graden. Maandag bewolkt en wat regen. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam vanwege een technische storing. Ik begin met de A10, de ring van Amsterdam, de ring west richting Zaanstad. Daar staat voor knopend 2 kilometer. De storing betreft de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Heeft te maken met de Haringvlietbrug. De brug blijft openstaan, gaat niet meer dicht voor het wegverkeer. Geeft ook behoorlijk wat vertraging. Vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom staat 5 kilometer. En vanaf de N59 richting Hellegadsplein... staat voorknopend Hellegadsplein 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Tom. Goedemiddag en welkom hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om de uitzending hierbij te wonen. Met vandaag neuroloog Hans Hamburger van het Slotervaatsiekenhuis over Prins Friesso... Lodewijk Asscher komt langs, wethouder te Amsterdam. En hij wordt gezien als redder van niet alleen de sociaal-democratie, maar zelfs van de Partij van de Arbeid. Hoe kijkt hij daar zelf tegenaan? Lucretia van de Vloot, zangeres, is vandaag onze gastresensent. Frans en Laura Bromet over de door hun gemaakte documentaire Alles van Waarde. En we debatteren over de vraag of statiegeld moet worden afgeschaft. We gaan het ook nog over Syrië hebben aan het eind van de uitzending. En natuurlijk de vaste medewerkers Frits Barend over de sport. De column van Justus Van Oel, Bert Brussen over alles op het internet. Ook satire en zonnig live muziek. Dit keer van Chris Berry. Welkom bij Radio 1, vrijdagmiddag live. Chris Berry, u gaat haar uh, nog minstens vier maal in deze uitzending horen. U kunt ook reageren, graag zelfs. U kunt ons twitteren, hashtag En u kunt ons bekijken via de website afro.nl slash vrijdagmiddag live. We zijn in afwachting van neuroloog Hans Hamburger uit het Slotervaart ziekenhuis. Maar uh, tot die tijd praten we met Lucretia van der Vloot als onze gastrecensent. Uh, Lucretia, jij hebt... de uh, een theatervoorstelling gezien, ja, Mama, ja. een komedie over het mo uh, moederschap... en je hebt de film gezien, uh, The Help, heet die. Zullen we uh, eerst maar eens even met de theatervoorstelling beginnen? Dat is goed. Die Dat speelde goed. in Hoofddorp geloof ik. Dat was hè? in Hoofddorp, was de première... Ze hebben het al eerder gespeeld, geloof ik. Maar die was met een andere cast. Onder andere met Aniek Boer. Dat is een hele goede vriendin van mij, dus uh, heel leuk. Aha, dus die en, speelde uh, heel goed. Die speelde fantastisch. Ja. Nee, maar sowieso. Het, gaat over, het is een comedie over het moederschap. Er waren heel veel uh, ja, verhaaltjes, monologies in... die ontzettend herkenbaar zijn. Mijn dochter is inmiddels 19. Maar het blijft toch altijd een, een, een ja, uh, kleine kinderen... die je voor het eerst moet loslaten. Voor het eerst uh, dat moeders altijd kinderen heel leuk moeten vinden. Dat is natuurlijk ook niet waar. Want vaak vind je gewoon andere kinderen ook vaak heel stom. Tenminste, dat vind ik. Andere kinderen en ook je eigen kinderen? Ja, nou, je ja. eigen kinderen vind je af en toe ook die weer achter de behang plakken. Toch? Ik bedoel, ze blijven niet heel leuk. Ze zijn niet altijd leuk. Ik hou natuurlijk heel erg van mijn dochter. Maar ja, ze, kan welis, ze kan natuurlijk heel vervelend zijn. En ook andere kinderen, vriendinnetjes, die bijvoorbeeld bij haar kwamen spelen. Nou, dat soort dingen zitten er bijvoorbeeld ook in, dit, uh, in deze theatervoorstelling. Dus ja, dat is een kenmer. van de dingen die je, die je het snelst herkende, waarvan je dacht, nou, inderdaad, dat klopt. Nou, het voor het eerst loslaten dat ze naar school gaan. Weet je wel? Dat je denkt van, ja, tuurlijk, uh, ze zijn vier, vijf jaar, daar gaan ze voor het eerst naar school. En aan de ene kant hoop je dat ze, dat ze het gewoon helemaal leuk en te gek hebben meteen. Maar je vindt eigenlijk ook wel belangrijk dat ze misschien een beetje gaan huilen... als ze dan voor het eerst dan toch ook... omdat je hè, als liefde Ze moeten het erg vinden. Ze moeten het ook ja. erg vinden. Maar uh, ja, god, in mijn geval was het zo dat mijn dochter het hartstikke leuk vond. Die miste maar, je helemaal niet? Nee, totaal niet. Nee, die vond het al, weer ging huilen toen ik het weer ging ophalen. Het ja, is beter achteraf, toch? Eigenlijk wel, ja. maar dat soort dingen... Dus het, dat ja, zit daarin? Dat zit erin, of uh, dat je boodschappen gaat doen... en dat je dan een ander vriendinnetje, omdat zij dan overblijft bij jou... en dat je dan even boodschappen gaat doen... en dat die kinderen dan zo vervelend zijn... dat je van tevoren afspreekt met ze van... joh, vandaag gaan we heel, heel lief, netjes... Hè, en dan na afloop, als jullie je hebben gedragen... dan krijg je wel een snoepje of zo. Hè, ja. Een beetje chantage. En dan dat je inderdaad zo'n kind kwijt bent opeens. dat je Schik je echt door. Ja. Ja. Dat heb ik ook meegemaakt. Ja. De dat actrices, je noemde Annick Boer, dat is een vriendin van je, dus Boer, daar ben je sowieso positief over. Absoluut, maar er zijn er meer. Maar die he, is uh, ook heel goed. Ja, Marilou, Marilou Roort, van Steenis, ja. Esther Roord, Margot Dames uh, lees ik hier. Ja, klopt. Allemaal uh, ja, goed acteuren. Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Het is een feel-good uh, uh, theatervoorstelling. Je gaat er in ieder geval heen met uh, goed ja, Je komt eruit met een goed gevoel. Het is ja. gewoon gezellig. Het is leuk. Anik, die kennen wij natuurlijk van ja, zuster, nee, zuster. Uh, nou ja, ja Titanic. de alles, Musical ja. Doe Maar, geloof ik. heeft ze erin gezeten. Ja. En dat soort ja. dingen. Het is een remake, je zei het al, van een voorstelling die al een, vijf, een jaar of vijf geleden is uitgevoerd. Een vertaling Klopt. van de Mameloks. Die heeft op Broadway gespeeld. Ja. Amerikaans dus oorspronkelijk. En toch ook herkenbaar voor ons hier. Ja, omdat ze natuurlijk, ze hebben ze wel aangepast. Goede vertaling erop. Uh, ze hebben zelf dingen. ook echt heeft, herschreven. Ze hebben een paar dingen herschreven. Uh, ik geloof dat zelfs Anik heeft een. Heeft een Twee nummers geschreven, daar was ik heel verbaasd over. Want er wordt ook in gezongen? Er wordt ook in gezongen, zijn vier liedjes Maar het is geen musical? Nee, het is niet echt een musical. Nee. Maar als je leest, uh, in de beschrijving van de voorstelling... Ja. <laughs> ja, dat, ik moet eerlijk zeggen, ik denk daar niet meteen, daar ga ik naartoe. Nee. Het gaat onder andere over ochtendmisselijkheid... Ja. over inknippen en uitscheuren, over pijnlijke tepels en blubberbuiken. En toch waren het er veel mannen, vond ik leuk. Echt waar? Ja, ja vond ik leuk. En vonden die mannen het ook leuk? Ja, die hebben heel erg gelachen. Ja, dat vond ik toch ook wel weer grappig. Had ik ook niet verwacht, maar ja. Nee, maar het klinkt niet aantrekkelijk als je dat leest. En toch moet je gaan. Het is hartstikke leuk. Daar zit ik hier voor. Ja, want Gaat je alle. kan ook over al die nare dingen heel erg lachen. Tuurlijk, inderdaad. dat kan je juist om lachen. En echt waar, ik denk dat, tuurlijk is het zo dat er heel veel vrouwen naartoe zullen gaan. Dat al, het is gewoon ontzettend herkenbaar. Gewoon ja, blijven. volgens de berichten is het, ja. schijnt bij de eerdere voorstellingen, voor 95% het publiek inderdaad vrouwen? uit vrouwen ja. te bestaan. Ja. Ja. Ja. Dat was bij jou niet zo waarschijnlijk omdat het de Vindelijk première was. Was, ja. en dan was het je toch, eigenlijk? niet eigenlijk? Nee, het was gewoon feestelijk aangekleed. Ah. Ja. Maar wat, dan merk je toch, zeg je? Ja, dan merk je toch dat als die mannen gaan, die zullen niet uit zichzelf gaan, denk ik, in, te, in het uh, land, hm. maar als er dus zijn, vinden ze het dus erg lachen en herkenbaar. was niet politiek correct dat ze dat tegen jou zeiden. Ook wij vinden het leuk. Nou, ja, de, de mannen die ik heb gesproken vonden het... Uh, nee, niet. Je die die die geloofde, ze... geloofde ze? Ik geloofde ze, natuurlijk. Goed, ja. de Als voorstelling. Zouden, waarom zouden ze het anders tegen mij zeggen? Hij is tot eind mei te zien in, uh, in verschillende theaters in het land. Regie, zeg ik ook nog even bij, is van Esther Haberma. Uh, dat is het theater... De film. Hij de de is een tijdje geleden in december, geloof ik, in Amerika al in première gegaan. De ja. Help. Ja, het en heeft, gaat over? Het gaat over zwarte keukenmeiden in Amerika in de jaren zestig. In Mississippi, Jackson, Jackson, Mississippi. Het gaat over een schrijfster die alle verhalen optekent... van uh, alle, ja, gewoon de, de manier zoals de zwarte keukenmeiden in die tijd behandeld werden. Dus eigenlijk toch een beetje meer slaven, kan je zeggen. Nog steeds in de jaren zestig? Ja, 60. absoluut in de jaren zestig. Ik, ik bedoel, het was geen... Uh, uh, het bedoel, was, niet de was al afgeschaft. Dit was al afgeschaft, natuurlijk. maar toch was het nog steeds ook. Ik bedoel, zij, zij uh, waren voor heel weinig geld werden ze in, uh, in dienst genomen. Uh, er werd een heel raar, op een rare manier gedaan over bijvoorbeeld zwarte mensen zijn vies. Dus bijvoorbeeld toiletten. Dan heb je bijvoorbeeld op een gegeven moment een, een hele zo'n ja, zo zo zo ontzettende, hoe zeg je dat, zo'n blanke vrouw, die dan op een gegeven moment zegt van ja, die zwarte, ja, zo'n Tut Hola, die wil dan bijvoorbeeld niet dat haar keukenmeid op haar toilet gaat. Dus niet in het gastverblijf. Dus er wordt een aparte. Toilet gemaakt, gebouwd... waar het zwarte keukenhulp dan uh, op moet gaan zitten. Maar jij wilde heel graag naar die film toe. Waarom? Um, nou, sowieso omdat mijn dochter... die had het boek gelezen. Die vond het een prachtig boek, daar was ze helemaal stil van. En uh, nou, die film is gewoon... Ik, ik ben lang niet naar de film geweest... dat ik echt stil was na afloop. Het heeft me meerdere keren kippenvel bezorgd. Wanneer, bijvoorbeeld? Um, nou, op het moment bijvoorbeeld dat ze... dat de, de schrijfster... geeft het boek op een gegeven moment uit. En uh, de de ja de uh, keukenmeiden vertellen zo openlijk dus hun verhaal. De schrijft in de film, dus je je de het in de film. zij tekent het verhaal, de verhalen okay. op. Maar dat is natuurlijk wel een, een, een... Een, een, een moeilijkheidje dat die vrouwen dat allemaal gaan vertellen. Dus dat mag eigenlijk niet. Dus want de worden... ze, is dat die zwarte... Uh, nee, dat is, een witte, dat is een witte vrouw. vrouw. Die, die schrijft een boek, die schrijft over, die een boek over die zwarte vrouwen. En voor die zwarte vrouw is het natuurlijk eigenlijk heel... Ja, moeilijk om, dat, om die verhalen op te schrijven. Want ze kunnen ontslagen worden. En ze hebben al zo weinig geld. Ja. En toch doen ze het. Dus dat is al een kippenvelmoment dat ze op een gegeven moment... in plaats van twee, die in eerste instantie zeggen van... ja, wij, gaan het dan. Wij, wij willen onze verhalen vertellen. Want de rest wil het eigenlijk niet. Want die is veel te bang. Is dat ook echt gebeurd? Het, Weet ik niet, maar ik denk het bijna wel. Mm. Weet ik niet, dat heb ik eigenlijk niet uh, goed uh, Maar dan komt onderzocht. dat boek dus op een gegeven moment uit? Het boek komt op een gegeven moment uit en dan staan ze met z'n allen. Dus echt al die zwarte keukenmeiden die al hun verhalen hebben verteld. En die dus echt, uh, ja, power. Het is echt, uh, ja, het is een film, Gaat het allemaal zien. Maakt het, het uit dat je zelf zwart bent? Ja, dat denk ik wel, tuurlijk. Ik denk dat, uh, absoluut. Ik, ik, kan me de, ja, ik, ik ben zo blij dat ik niet in die tijd leefde. Maar nou ja, omdat inderdaad, want ik bedoel... in hoeverre is het dan voor jou herkenbaar? Ik bedoel, we hebben het over de jaren 60. Het is ja. eigenlijk nog niet eens zo lang geleden natuurlijk. Nee, maar dat is dus al zo raar. Dat je al denkt van jeetje, het is eigenlijk... Een, dat het toen nog zo was. Dat het toen nog zo was. En uh, ja, absoluut, het is... Het is zo, ja, Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Dat je echt in slaaf bent. Dat je gewoon niet uh, uh, op de toilet mag waar jij naar het toilet wil gaan. Dat je niet naar de bioscoop kan. Dat je in de bus helemaal achterin moet zitten. Ja. Al dat soort dingen. Dat er was, is... Het was toch, ondanks dat, ook kritiek op die film. Althans in die zin. En, en ook op het boek. Ja. Dat mensen zich afvroegen. Ja, een blanke vrouw kan zich eigenlijk helemaal niet echt verplaatsen. In wat die zwarte vrouwen in die tijd. Nou, ik kan me voorstellen dat in die tijd dat er ook een heleboel vrouwen waren. Die het er niet mee eens waren. Dus met het boek. Met, nee, met, zwarte vrouwen. met Nee, dat witte vrouwen in die tijd dat ja? het er niet mee eens waren... dat de zwarte vrouwen of ja, de zwarte mensen zo behandeld, behandeld werden. werden. Ja. Ja, niet iedereen zal dat mag je ook gedaan nee, hebben, dat natuurlijk. Ik maar maar ik bedoel, vind, je, vind je dat dan een, een, een, een punt? Of kun je daarin meegaan dat, dat als je over die zwarte vrouwen wil schrijven... dat je dan ook eigenlijk zwart moet zijn, of niet? Nee, denk ik niet. Denk ik niet. Je hebt het boek zelf ook gelezen? Ik bent? heb het boek niet gelezen, die wil ik nog gaan lezen, maar ik heb de film gezien. Ja. Hoe eindigt de film? Op een positieve noot, dus dat er inderdaad, uh, dat ze met z'n allen in de kerk staan. En dat ze dat het boek dan is uitgegeven. Kijk, en of er nou een verandering is gekomen of niet. Natuurlijk. Ik bedoel, we weten nu hoe de geschiedenis verder is verlopen. Maar uh, dat is gewoon een. een, een ja, dat, dat in ieder geval het werd herkend. herkend. Nou ja, er, er zijn mensen die zeggen het is nog steeds uh, ja, hopeloos hè, zo. als we om de positie van Zwarte in Amerika ja, gaan. Het is anders dan hier in ieder geval. Dus, maar de film heeft in ieder geval een happy end genomineerd, ook voor vier Oscars ja, verdiend. Ze hebben al ook Global. Uh, ja, er is, de, bloem, de Golden Globe heeft ze van alles gekregen. gekregen ja. Verdienen ze een Oscar, vind je? Absoluut. Absoluut. Maar gewoon die hele film, echt de hele zaal was stil. Mm. Dat gebeurt er bijna nooit. Jij speelt zelf op dit ogenblik... Ook een Zwarte Vrouw. Nee. Ja. <laughs> dat doe je heel goed, heel overtuigend. <laughs> ja. uh, maar je hebt ook een eigen voorstelling, wilde ik zeggen. Ja. Uh, ach, ze lijken allemaal op elkaar. Dat is net klaar. Die, die speel ja, je niet meer. Ja, was de laatste voorstelling. Succesvol afgesloten, ja. zeggen we dan maar absoluut, even. En ja, maar wat dat ga dat je dan zo nu zo. doen? Uh, dat weet ik nog niet. Tenminste, ik weet het wel, maar ik moet nog een contract tekenen... dus ik kan het ah. niet echt zeggen. Nee, nee, nee, dat kan ik nog niet zeggen. Dat staat zo lullig je als je over in de een paar politiek. maanden... Zit ja, ik in... zit ook in de politiek. Oh ja, nee, ja nee, nee. Is het, uh, hoe heet dat ook weer? High Heels in Concert? Nee, dat ga ik niet doen. Dat is met oh, uh, dat dat een andere kast. Ja, dat, is een, uh, dat deed ik vorig jaar. Maar het wordt wel iets met soul, muziek, het wordt met soul, muziek, zangeressen. Ja, absoluut. Goed, nou ja, uh, misschien dat je ons binnenkort dan wel de primeur geeft... Ja, van wat de kretje van de vloot in de theater gaat doen. Helaas kunnen we u daar nu uh, nog niet over informeren. Als, als je de luisteraar moet adviseren dit weekend... stel dat ze nog naar de film kunnen ja. uh, of naar de theatervoorstelling... wat zou je dan uh, aanraden? Ook oh, even over nadenken, dat zou ik even niet zo snel weten. Heeft iemand anders een tip? Nee, ik... ik... Nou, jij ik... hebt ze allebei gezien. Oh, op van, van, van deze ja, voorstellingen? Ja, die twee. Oh, nee, ik zou gewoon aan alle twee toe gaan, tuurlijk, ja. Oké, okay. goed. Uh, dankjewel, Lucretia van de hey, Ik dacht het, het iets anders bedoeld. Nee, nee, nee, de keuze oh. uit deze tweede vragen we oh. altijd. Uh, dank voor je gastresistentie. je blijft nog even zitten. Zo direct gaan we doorpraten, onder andere over, uh, vooral over Prins Friso. Maar we gaan eerst luisteren uh, naar muziek. Uh, live muziek, prachtige live muziek, dit keer Chris Perry. Mm. Geleid door Paul Willemsen op gitaar en Jet Stevens op de grote staande bas. En het nummer dat ze speelden heet Flower Empty Tree. We gaan doorpraten met Hans Hamburger, neuroloog van het uh, Slotervaartziekenhuis... over het slechte nieuws. Vandaag naar buiten gekomen over Prins Friso. Zijn hersenen zijn zwaar beschadigd en hij uh, ligt nog in coma. Uh, meneer Hamburger, u hebt de, de persconferentie vandaag uh, ook kunnen volgen. Uh, als neuroloog, wat, wat, wat is uw... Uw conclusie uit de informatie die daar gegeven werd? Dat de toestand zeer ernstig is. Het is verrassend u eigenlijk? Mm, ja, enerzijds wel. Anderzijds uh, is het zo dat als iemand een week lang uh, bewustloos is... dat het dan nooit goed is. Maar dat... De... Als de zaak zo ernstig is als vanmiddag werd gezegd, dat uh, verrast je altijd. Ja, er werden een aantal dingen uh, bekendgemaakt. Uh, we wisten al dat hij lang onder de sneeuw gelegen had. Het werd nu gezegd uh, 25 minuten bedolven onder uh, de sneeuw. Uh, en 50 minuten daarna reanimatie. Precies. Dat is uh, heel lang. Ja, de arts zelf zei misschien wel te lang. Ja. Want? Nou, als de hersenen 50 minuten geen zuurstof krijgen... dan gaat het niet goed met de hersenen. En die schade die hebben ze plekbaar gisteren gezien bij een MRI-scan. En uh, daar waren ze zelf ook al uh, zeer van onder de indruk hoe ernstig dat was. Van geschrokken, ja. ja? Want u zegt als de hersenen... Wat, wat moeten we ons voorstellen? We hoorden steeds het hart stond 50 minuten stil. Dan de, krijgen de hersenen geen bloed. En, maar... Als de hersenen geen bloed krijgen, dan ja? heb ze geen zuurstof. En als je geen zuurstof hebt in de zenuwcellen, dan gaan ze dan kunnen ze niet meer functioneren. Als leek, denk ik, als je hart vijf minuten stilstaat, ben je er eigenlijk al niet meer. Dat klopt dus niet. Ja, maar als je in een onderkoelde situatie bent... dan kan het nog wel eens wat langer goed blijven, zullen we zeggen. Want wat uh, gebeurt er dan als je in een onderkoelde situatie bent? de stofwisseling bent? veel minder, dus dan verbruik je veel minder zuurstof. En dan kan het lichaam daar langer tegen. Dat is ook de reden dat ze lang kunstmatig koel cool cool. hebben gehouden? Exact, ja. In de hoop dat de beschadiging daardoor beperkt zou worden? Ja. En dat, dat, dat werkt ook in de praktijk? Ja, dat doen ze ook bij langdurige operaties. Dan koelen ze het lichaam af. Ja. Om de stofwisseling eh, wat lager te maken. En dat gebeurt ook bijvoorbeeld bij hartoperaties. Ja. De, de, nogmaals, die arts zei... Ja, misschien is 50 minuten reanimeren ook wel al te lang. Ja. Zijn ze langer doorgegaan dan nodig? Of... Nee, ik denk het niet. Je, je probeert het maximale eruit te halen? Ja. En Het is wat, wat nog je... steeds het geval ja. dat men dat doet, denk ik. Alleen de, over de huidige toestand is niet helemaal exact bekend hoe die uit, op dit moment is. Hij heeft niet gezegd of de prins nog aan de beademing ligt of niet. Dat bepaalt of, of dat natuurlijk ook hij zelf kan ademhalen. Ja, dat ja. is heel belangrijk. Laat staan of hij inderdaad überhaupt nog iets waarneemt of hoort bijvoorbeeld. Exact, ja. ja. Maar als iemand comateus is, dan neemt hij niks waar. Daar kun je wel van uitgaan. Ja. Ja, we horen, dat hebben we wel begrepen dat hij dat op dit ogenblik nog in coma ligt. Maar dat reanimeren van die vijftig minuten nog even... want u zegt als het hart stilstaat, ja, dan krijgen de hersenen geen zuurstof. Ja, klopt. Eh, wordt door dat reanimeren de bloedsomloop kunstmatig op gang geholpen? Dus krijgt hij dan toch wel iets van zuurstof? Ja, maar dat is eh, blijkbaar te weinig. Want er is schade. Dat is, dat is nu vastgesteld? Ja, en dat is gemeld. Dus, eh, daar kunnen we verder niks aan veranderen. En dat ziet er dus heel somber uit. Als die schade er is, ze, hebben ze dat dan vermoedelijk ook al veel sneller geweten dan vandaag? Nee. Dat, is, dat uh, hebben ze nu pas vast kunnen stellen? Ik denk het wel, ja. ja want ze hadden het over MRT-scan. Dat is hetzelfde dat is als... als M, ja, dat is het Duitse MRE. woord voor MRI. MRI-scan, ja. zoals wij, wij die heren ook... Wij hebben een Engelse term, ze hebben een Duitse term. Ja. Ja. En, en wat, wat zie je op, op zo'n scan? Het hersenweefsel. En de uh, eventuele beschadigingen die ja, daar dus... Ja, en dat uh, hebben ze dus gezien. Dus een uh, men noemt het een uitgebreide beschadiging van de hersenen. Nou, ja. dan moet je aannemen als iemand dat zo op een persconferentie zegt... dat het uh, heel ernstig is. Ja, toch wordt er gesproken over revalidatie. Ja, daar wordt over gesproken, ja. U zegt dat zo zuchtend? Ja, maar dat, uh, dat is dan... Uh, wat de toekomst nog moet brengen. En dat moeten we nog afwachten, hè, hoe dat eh, verloopt. Ja, maar ik bespeur dat u eigenlijk zegt... je kunt daar niet veel hoop je, op hebben... dat het nog tot een positief le resultaat leidt. Kijk, het is niet zo dat als men nu zegt... we gaan uh, revalideren, dat dan uh, vanaf morgen... het proces uh, omgekeerd wordt... en dat iemand dan uh, meteen uh, om zich heen kijkt... en uh, zegt van, hoe gaat het ermee? Helemaal beter is, uh, nou, ja. Nou, nou, zo, zo is het natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus, dus, er werd ook heel duidelijk gezegd dat het nog wel weken tot maanden kan duren... voordat men misschien wel een verbetering ziet op dit vlak. Maanden tot, tot jaren zelfs, geloof ik dat ze Ja, zijn. nou ja. Revalidatie. Dat, ja. Ja. Hoe, als, als patiënten zo lang in coma liggen, of heel lang in coma liggen... Uh, ik neem aan dat dat uitmaakt. Hè? Dus, uh, ja, uh, hoe langer wat... je in coma bent, des te slechter is de prognose. Dus als u... Uh, uw hoofd stoot en u bent heel kort bewusteloos... dan is de prognose niet slecht. Dan ben je weer bij en dan ja. ga je gewoon weer verder met wat je, waar je mee bezig was. Zoals al die mensen die op het ijs zijn gevallen... sloot ja. hun hoofd en zijn misschien even een paar seconden weg. Maar iemand die door een auto-ongeluk bewusteloos raakt... die een paar uur bewusteloos is... die is er slechter aan toe dan iemand die... Eén seconde en is, daar, is Dus hoe langer daar is, dat duurt, ja? des te slechter is de uitkomst. Er staat een soort grens aan, dat je, als je zegt, ja, als iemand al wat een week in coma ligt... Ja, dan kun je eigenlijk helemaal niet meer hopen op, op enig herstel. Nee, zo kan je dat niet zeggen. Maar als iemand een week lang in coma ligt door ernstig zuurstoftekort in de hersenen... waar ook aangetoonde schade is op een scan, dan is de toestand slecht. Is het, zijn dit eigenlijk situaties die heel uitzonderlijk zijn? Nee. U krijgt ze ook in uw praktijk? We zien deze patiënten ook bij ons op de intensive care. Maar dan is het niet door uh, een lawine, maar door bijvoorbeeld een hartstilstand. En wat is dan de, de, de, de gebruikelijke uh, behandeling? Zo goed mogelijk en als het kan zo langdurig mogelijk de patiënt de gelegenheid geven om zich te herstellen. En dat is wat met de prins ook gebeurt. Dus aanvankelijk ook onderkoeld houden en kijken of je langzaam bent. Nou ja, komen? Hij was onderkoeld, dus dan moet je dat heel langzaam opwarmen. Mm -hmm. En uh, bij de intensive care patiënten die in Nederland... want hebben we hebben niet te maken met lawines natuurlijk, die zijn niet onderkoeld. Niet altijd. Uh, als mensen geanimeerd worden vanwege hun hart... Dan, ja, dan moet je ze lang beademen, vaak. En dan uh, op een gegeven moment... Uh, uh, moet je ook bepalen hoe het dan verder gaat. Net zoals deze, dit team heeft gedaan. En daarmee naar buiten komen en met de familie spreken. En, uh... Ja, want wie beslist dan over het lot van die patiënten? De familie? Uh, nee, niet altijd. Het uh, lot, zeg maar de beslissing valt meer door wat uh, de patiënt uiteindelijk uh, doet. Dus de patiënt zelf bepaalt de uitkomst. Als het echt slecht is? Als het echt slecht is, dan is, blijft het slecht en dan gaat het mis. En als het beter is, dan wordt de patiënt weer beter en dan gaat het goed. Gaat het mis of dan stoppen we de behandeling in Nederland? Dat gebeurt en daar, uh, daar zijn we wel discussies over. En dat is een beetje afhankelijk van hoe ernstig de schade is. En uh, dan kan je dat onderzoeken met een neurologisch onderzoek... en allerlei elektrisch uh, onderzoek van de hersenen... En afhankelijk daarvan nemen wij wel eens zo'n besluit. Ja. Wij, in overleg met de familie? Team, team van de behandelaars. Die denken dan, is dat nog zinvol om daarmee door te gaan, ja of nee? In Nederland zijn dat de artsen die dat bepalen? Ja, natuurlijk. Nou ja, ik kan wel het te bepalen of het uitzichtloos is of niet. En als iemand nog bepaalde... Ja, maar dan krijg je allerlei uitzonderlijke toestanden. Als iemand uh, een uitzichtloze ziekte al heeft... dan ben je daar iets anders in. dan, ja. dan Een jonge iemand... Van in de veertig in de kracht van zijn leven. Ja. nee, Maar goed, maar om het maar ja, heel plat te zeggen. Ik bedoel, als het gaat om wel of niet een stekker ergens uittrekken... dan speelt ja, de familie ja, daar toch ook een rol in, of niet? Ja, zeker ook. Ja. Ja. Ja. Het is, zijn er, want no, toch die revalidatie, uh, dat gaat er dan blijkbaar van komen. Zijn er eigenlijk veel centra in Nederland waar dat kan? Het ligt er aan of iemand wel of niet beademd wordt. Als je iemand hebt die beademd wordt, dan is dat eigenlijk een intensive care patiënt. Want dan kunnen er allerlei complicaties ontstaan: longontstekingen, trombose, alle mogelijke andere. En dat betekent dat, dat die dan eigenlijk niet in een revalidatiecentrum terecht kan? Of moet je dan? Intensieve behandelingen. Ja. Als het iemand is die uh, laat ik zeggen, gewoon uh, normaal, uh, zoals u en ik, uh, uh, dagelijks rondlopen, maar alleen niet goed kunnen ademen door een ziekte. Dan worden ze s'nachts bijvoorbeeld thuis beademd. En er zijn ook centra waar dat kan gebeuren. Maar ja. die zijn niet zo wijdverspreid. Er zijn een paar centra in Nederland. Dat maar slot, ja. Het beademen van iemand als dat nodig is, dat bepaalt echt. De plek de waar hij kan reguleren. En de hoe de prognose ja. is ook. Is er was natuurlijk uh, ja, veel berichtgeving ook. Uh, aan de ene kant uh, kwam heel sumier uh, informatie naar buiten. Aan de andere kant ook foute informatie. Onder andere door een collega van u, uh, neurochirurg-professor Tulkens. Wat, wat vond u van die gang van zaken? Nou, daar wil ik niet op uh, ingaan. Daar wil ik eigenlijk geen commentaar op geven. Dat is al voldoende in de media gedaan. Daar heeft iedereen zijn zegje over ge... Gezegd en uh, daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. In het algemeen vindt u dat je als arts daarover je in het openbaar kunt uitlaten? Specifiek dan? Nee, ik wil daar geen, uh, niks, over zeggen. niks over zeggen. Dat is, vind ik is niet, uh, goed niet gepast eigenlijk uh, op dit moment. Ja. Ik dank uh, u dan toch voor de informatie die u tot zover met ons hebt kunnen delen. Hans Hamburger, neuroloog aan het Slotervaatschiekenhuis. Lucretia van der Vloot, ook dank voor jouw uh, gastresensenschap. Graag gedaan. En veel succes bij wat voor voorstelling je dan ook uh, gaat spelen binnenkort in het theater. Het uh, NOS-journaal nu, Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. Koningin Beatrix, Prinses Mabel, Prins Willem-Alexander, Prins Constantijn en Prinses Margriet zijn bij Prins Friso in het ziekenhuis in Innsbruck op bezoek geweest. Ze zijn zojuist weggegaan en vragen de media hen van nu af verder met rust te laten. De behandelend arts van de prins maakte rond het middaguur bekend... dat prins Friso door zuurstoftekort zeer ernstige schade heeft opgelopen aan zijn hersenen. Mogelijk komt hij nooit meer bij bewustzijn. Premier Rutte heeft koningin Beatrix en prinses Mabel laten weten... dat Nederland intens met de familie meeleeft in deze tijd van zorgen en verdriet. Een man van 28 uit Rijswijk is veroordeeld tot 30 jaar cel voor het wurgen van zijn vriendin en zoontje in 2010. Dat is gelijk aan de eis van het OM. Uit onderzoek bleek dat de man volledig toerekeningsvatbaar was... toen hij de moorden pleegde. Op de dag dat de man de daden pleegde... zou het gezin uit huis worden gezet. Na de moorden is hij naar het buitenland gevlucht. Een week later werd hij in Milaan aangehouden. En de Duitse autofabrikant Volkswagen... heeft vorig jaar een recordaantal van 8,3 miljoen auto's verkocht. Bijna 15 meer dan in 2010. De netto-winst van de autofabrikant verdubbelde... en kwam uit op 15,8 miljard euro. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Sinds 1 uur vanmiddag kan in de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam... de Haringvlietbrug niet meer naar beneden door een technisch falen. En daardoor staat er op de A29 richting Rotterdam... voor de Haringvlietbrug 2 kilometer file. U moet voor de richting Rotterdam nu omrijden via Dordrecht... via de A17 en de A16. En richting Bergen-op-Zoom staat voor de brug 7 kilometer file. Verkeer richting Bergen-op-Zoom kan beter via Dordrecht rijden... ook via de A16 en de A17. Daardoor ook een file op de N59, Zierikzee richting Noordhoek. Tussen Den Bommel en Knopend Hellegatsplein staat 3 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag en welkom bij Avro, vrijdagmiddag live vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Ze komen niet vaak voor, loepzuivere politici. Maar vandaag zit er een aan tafel. Hij komt dan ook uit een familie van juristen en diamantairs. Hij werd verkozen tot beste bestuurder. Wordt alom genoemd als de nieuwe PvdA-leider. Alleen nog niet door hemzelf. Lodewijk Asscher, wethouder te Amsterdam. Welkom. Dank je wel. Meneer Asja, ja, uh, het nieuws vandaag wordt natuurlijk toch gedomineerd... door het slechte bericht over uh, Prins Friso. Het was een uh, medisch uh, bulletin, een persconferentie... waaruit blijkt dat het heel slecht met hem gaat. Uh, hersenen zijn zwaar beschadigd, nog steeds in komen. Hoe is dat bericht op u uh, overgekomen? Nou, ik, uh, ik liep op het stadhuis van mijn kamer naar de kamer van de burgemeester... en ik zag een, een groep mensen voor een televisie zitten... En dat is meestal geen goed teken, want dan is er iets aan de hand waar van heel veel mensen even willen kijken wat het nou is. En die waren dus aan het kijken naar die persconferentie van die arts. En heel, nou, vijf minuten later bleek dus uh, dat nieuws. Ja, mensen zijn er toch wel van aangeslagen. En ik vind het ook puur menselijk als je voorstelt dat dat gebeurt met je broer of met je vader of je man uh, afgrijzelijk. Maar, maar, maar, u, u bent zelf ook vader, inderdaad. Ja. U uh, heeft natuurlijk ook nog, nog meer familie. Want wat, hoe, hoe reageert u dan in eerste instantie eigenlijk als vader? Of? Nou, in dit geval meer door de, door de leeftijd uh, dat je denkt dat het je broer zou kunnen zijn. Ja, ja. Dat is een afgrijzelijke uh, uh, gedachte. En ik denk dat heel veel mensen realiseren dat het gek is voor deze mensen... dat ze koninklijke familie zijn, maar toch ook gewoon familie. En dan moeten ze de hele tijd langs zo'n haag van uh, fotografen. En dit nieuws wordt meteen met de hele wereld gedeeld. Dat lijkt mij heel erg moeilijk. En heel erg om daarmee om te gaan. Ja. Ja, ja. Die berichtgeving is ook veel over te doen geweest. Hè? Want hij, ja. hij was, uh, uh, ik zei het al eerder, redelijk zo meer. Uh, er kwam tussendoor nog een arts ineens. Die beweerde wel alles te weten. Ja. Uh, medisch beroepsgeheim, die discussie. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, Je moet er toch hopen dat als je zo ultiem kwetsbaar bent. Als mens, uh, maar ook als familie dat mensen zich op zijn minst houden aan, aan de ethische regels waar ze aan gebonden zijn. En als dat met zo'n gemak wordt, uh, wordt geschonden op zo'n grote schaal... dan maakt het het nog lastiger voor deze bijzondere familie om met dat verdriet om te gaan. En, uh, dus ik, vind dat, ja, ik vond dat wel akelig. Een beetje plaatsvervangende schaamte voor uh, dat, die nieuwsgierigheid om maar alles meteen te weten. Ja. Het, is, uh, het, het, het hoort uh, moet je bijna helaas zeggen, blijkbaar bij deze tijd. Uh, wij, wij gaan zo direct doorpraten, niet over Friso, uh, maar over uw partij, de Partij van de Arbeid, over uzelf. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied dat Susanne Meteisen over u heeft geschreven nadat ze uh, heeft gegoogeld op uw naam. La, la, la, la, la, la. De weg. O, hij wilde vroeger schrijven was en luisterde klassieke muziek. Thuis in de pijpen stond de tv niet aan. Zijn pa was Joods en zijn moeder Katholiek. De familie van juristen en diamanten. Dat ze draagt een geschiedenis nogal precair. Zijn overgrootvader hield de naties. Als voorzitter van de Joodse Raad met deportatie. La, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, als Amsterdamse wethouder vecht hij de wallen schoon. En slechte scholen krijgen er van langs. Oh, oh. Op wel overwogen, rationele toon. Soms netter hard als een diamant want wie hij echt is, weten alleen de intimie. Binnenwereld strak om Emotie op de hand en dat is hoe Lodewijk stuurt. Toekomst van de sociaal-democratie van Nederland is onze lololok. We gaan met de Renna blaad lekker in Amsterdam. Bitches. Lalalal, Lalodewijk. Lalalal, Lalodewijk. Hey, lalalal, la loodere Usher, Usher, yeah, yeah, hey, Susanne Mathijssen, Vera Kee en Henry van Loon over mijn gast. Mooi? Ja, prachtig. Lodewijk Asher. Het is, eh, overigens moet ik zeggen, Susanne Mathijssen, als u het uh, als luisteraar mooi vindt... die is op 2 maart in Pepijn in Den Haag te zien... en op 10 maart in het oude raadhuis in Hoofddorp. Eh, prachtig, zegt u, Lodewijk Asher, maar klopte het ook. Nou, nee. Dat, dat, ho dat hoeft ook niet bij, uh, bij een lied. Wat klopte er niet? Nou, het, het past een beetje in de, uh, in de wonderlijke hype van de afgelopen week. Uh, Zo'n soort lied. Maar ik vond het wel heel mooi gezongen. De wonderlijke hype rondom uzelf? Ja. Terwijl uh, dat heb nergens voor nodig, zou je in Amsterdam zeggen. Nee, maar de bepaal, de helaas bepaal je dat nooit zelf, hè? Dat klopt. Nee, nee. En, en anderen vinden blijkbaar dat het wel ergens voor nodig hebt. Want er zijn er wel heel veel die zeggen... dat u de leider van de Partij van de Arbeid moet worden. Niet alleen de kiezers, maar ook de leden. Er zijn allerlei enquêtes gehouden. Er zijn allerlei prominenten die ze erover uitlaten. Er is een zelfs toch doorgaans als redelijk kritisch bekendstaande journalist... Frank van der Linden, die een pagina lang liefdesbrief aan u in de krant zette. Ja. Was u er blij mee? Nou, ik, ik had er gemengde gevoelens over. Ik vond het uh, een heel mooi compliment. Het is natuurlijk aardig als mensen zeggen dat je je werk goed doet. Maar als er zo'n soort idioot beeld van je wordt uh, uh, geschapen... dan is het 100% zeker dat de werkelijkheid tegenvalt. En, uh, maar nou, het was een heel positief beeld. Ja, dus ik moet steeds aan mensen uitleggen, zo mooi is het allemaal niet. En uh, uh, als je op een verlosser wil wachten, dan moet je nog even doorwachten... Uh, want die bestaan mensen. Zag u vergelijkingen met wat er met Cohen gebeurde? Nee, dat niet. Want, want uh, wat hij er... Die werd gezien als de verlosser, Wat hij goed vond, uh, ging over andere dingen. Maar een gelijkenis is dat. Um, mensen zijn mensen en niemand is volmaakt. En uh, wat ik mooi vond aan Cohen is dat hij ook vertelde: Ik heb ontzettend mijn best gedaan. En ik sprak hem uh, van het weekend over zijn besluit. En ik vroeg: van, Goh, heb je niet gedacht om eerder te stoppen? Uh, want er was natuurlijk al heel lang kritiek. En hij zei, nee, ik wilde echt mijn uiterste best gedaan hebben. En dat mag je vragen van mensen. Je mag niet vragen van mensen om een verlosser te zijn... of uh, om volmaakt te hebben. Ja, mensen u, moeten hun best doen in de politiek. U sprak hem vaker, begrijp ik. Ja. Uh, u heeft ook niet eerder gezegd van, joh, Job, waarom stop je niet? Nou, we hebben daar wel eerder over gepraat. Omdat uh, Job altijd een hele nuchtere, uh, stoïcijnse man is geweest... die niet... Uh, hij, hij was niet verdrietig van al die kritiek, maar hij begreep die kritiek wel. Hij was zelf een van de meest zelfkritische mensen. En ik kende hem in Amsterdam van heel nabij. Wij zaten samen in een college vier jaar. En daar werd, werd hij nou ja, uh, zo bejubeld bijna met zo'n lied uh, als dit... Ja. Uh, dat hij dat zelf altijd relativeerde. Um, maar toen zag ik wel zijn kracht en hij is dezelfde nuchtere persoon gebleven. Alleen had veel minder uh, succes, had veel minder effect, had veel minder geluk... Uh, dus inderdaad heeft hij wel eens eerder met me gepraat over van... goh, wat, uh, wat vind je? Zou ik moeten stoppen? Uh, zou ik moeten doorgaan? En wat zei u dan? Uh, toen zei ik dat hij moest doorgaan. Want? Ja. Nou, eigenlijk... alle, zoals u zelf ook zegt, ondanks alle kritiek die er op hem was. De, de ultieme vraag is, kun je een bijdrage leveren? Kun je, uh, kun je het nog ten goede keren? En dat weet je nooit 100% zeker. U vond wel dat hij dat kon? Nou, ik had toen wel die hoop uh, en, en uiteindelijk heeft hij dus nu gezegd... Van, hey, nu zie ik, zie ik het echt niet meer gebeuren, ik denk dat dat ook terecht is. En heeft hij, uh, heeft hij zijn besluit genomen en je merkte eigenlijk aan de manier... waarop hij dat vertelde, dat hij ook zichzelf weer was. Hij vertelde het heel relaxed... Dat hij opgelucht was? Ja. ja, eigenlijk wel. U twitterde, jammer dat het hem niet gelukt is te strijden... voor een fatsoenlijkere Nederland... Dat, dat is niet de reden waarom het misgegaan is, hè? dat hij een fatsoenlijker Nederland wilde... of dat hij zelf te fatsoenlijk was, of wel? Nee, dat is niet de reden, maar dat is wel wat hij wilde. Hè? Dat was zijn, zijn missie. Hij wilde echt proberen een bijdrage te leveren en dat is hem niet gelukt. Dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer voor hem en ook voor, voor ons allemaal. Ja, wat zegt dat uh, voor u, dat als iemand inderdaad zo hoog op een voetstuk wordt gezet... en vervolgens daar zo ja, toch hard vanaf valt. Nou, ik heb daar eigenlijk altijd naar gekeken, niet zozeer als... Ja, of zo, maar ook wel een beetje als vriend uh, en iemand die heel graag het is alsof je je vader op het toneel ziet en het en het lukt maar niet He, dan, dan dan krijg je een beetje buikpijn ervan. Dus ik vond het ook vaak moeilijk om er naar te kijken en ik wilde dan steeds uh, helpen en als het dan wel goed ging, was ik ook heel blij. Uh, dus ik, ik, nou, ik voel me ook wel een beetje opgelucht dat hij nu dat besluit heeft genomen en zich er zelf goed over voelt. En u wordt er zelf ook bescheiden door en voorzichtig om, om, om de vinger op te steken als uh, opvolger. Nou, ik vind dat het... Daar past sowieso bescheidenheid bij. Uh, ik vond het destijds heel dapper dat hij dat uh, wilde gaan doen. Vanuit een hele mooie positie. Uh, waar hij ook uh, zich als een vis in het water voelde. En uh, ik had graag gezien dat het dat hem beter was gegaan. Mm. Ja, dat had ik de, hem echt gegund. Er is nu een... Uh, er moet een opvolger komen natuurlijk. Uh, de partijvoorzitter Spekman die heeft uh, verkiezingen verordeneerd. Ja. Goed plan? Ja. Waarom? Nou, omdat iemand moet uh, misschien wel drie jaar lang... Uh, oppositie voeren tegen een kabinet dat, uh, dat vrij schaamteloos en vrij brutaal... Uh, dingen in Nederland afbreekt waar je trots op zou moeten zijn. En om dat met gezag te kunnen tegenspreken... is het goed als je gesteund wordt door, door die PvdA-leden. Maar het Nederland. is eigenlijk de taak van de fractie. Hè? Die leden die moeten onafhankelijk beslissen uh, en niet de taak van de leden, toch? Zeker, maar ik denk dat uh, degene die fractievoorzitter wordt... het wel een heel fijn idee vindt dat die straks door de leden ook gesteund worden. Ja, of je kunt het zien als een motie van wantrouwen naar de fractie. Jullie zijn niet in staat om zelf een nieuwe leden te kiezen. Ja, je, je kunt alles ook altijd negatief zien. Ik vind het juist uh, wel mooi. Nou ja, ik ben feitelijk ook wel... laat hij dus de fractie niet hun eigen fractievoorzitter kiezen. Die hebben gezegd, wij volgen de uitkomst dat van klopt. de ja. verkiezing. Dat is ja. gewoon een zwakte vanuit zo'n fractie. Uh, maar het is, het is een, uh, een blijk van kracht van zo'n partij. Ik vind het... Vindt u? Ik ja, denk dat de, de, de fractie is dus niet sterk genoeg om dit zelf te regelen. Nou, als ze het niet hadden gedaan, hadden ze juist een voorzitter gekozen. Maar ik denk dat het een meerwaarde is voor degene die, die dat moeilijke en mooie werk mag doen... dat hij de steun heeft van de leden. En dat je dus spreekt namens veel meer mensen. Kijk, Cohen die had uh, 1,5 miljoen stemmen. Dat is toch meer dan alleen maar de voorzitter van een ja, fractie de van 30. Maar, ja. okay, dus als je weer verkiezingen krijgt, is het logisch dat de kiesgesprek... Ja, maar die kunnen wij maar, niet uitroepen helaas, anders was het ook nee, al gebeurd. Nee, maar er, juist nu hebben we dus het mandaat gegeven... om die fractie tussentijds zijn eigen werk te laten doen. Ja. En dat doen ze niet. Jawel, dat zullen ze zeker doen. Hmm. Ik, denk, ik heb eigenlijk ook niemand gehoord uit die fractie die daar negatief over was. Volgens nee, mij is dat, dat is ook zo zorgwekkend, vind ik. Nou, zorgwekkend. Kijk, um, het is ook iets om trots op te zijn als je als partij in openheid... Uh, we kunnen ze iedere avond op televisie uh, zich zien presenteren... een nieuwe leider kiest. Heb je Martijn beter dan gezien, dan, gezien dat, in de, de wereldrijd door? Heb ik gezien. Was u daar trots op? Nou weet je, um... Die zat daar zwetend doorgezaagd te worden door Matthijs van Nieuwkerk. Ja, dat is een dan hele pijnlijke uh, Je kunt dan twee dingen denken. Je kunt denken, goh, wat een afgang, maar je kunt ook denken... wat een lef van die jongen en wat een moed ja. om daar te gaan zitten. Voor u is het glas altijd half vol. Ja, dat klopt. Maar ik vind het ook echt... Um... Het is toch een soort ijdelsachtige toestand die er nu ontstaat... waarin mensen misschien ook beschadigd kunnen worden? Ja, maar als je niet... Dat, daarom vind ik het ook moedig van alle drie. Je moet het tegen kunnen. Uh, je weet dat je het risico loopt om beschadigd te worden. Dat geldt voor iedereen in de politiek. En als je die functie ambieert, is dat, is dat helemaal zo. Dat hebben ze ook nog recent kunnen zien aan Job. Ja. Ik ben er echt wel trots op... Uh, dat nu al drie mensen de moed hebben om hun vinger op te steken... en te zeggen, oké, okay, uh, ik ga wel uh, bij jou op televisie me laten grillen... Uh, maar ik, ik, ik heb iets te vertellen want, en ik wil iets doen voor Nederland. Zoals Matthijs van Nieuwkerk zei, want dat was eigenlijk een beetje zijn testje. Uh, ja, je komt zo direct als fractievoorzitter in de Kamer... en dan gaat Wilders dit en dat tegen je doen. Dat is goed, zo'n test? Nou, het is waar. Uh, het is waar dat er ook op, op een hele onaardige manier... met je gepraat kan gaan worden. Dat is waar. Ja. Maar ik, ik kijk veel meer naar het feit dat, dat iemand daar zit en zegt... ik durf, ik wil, ik heb wat te bieden... Kijk, als we allemaal risico mijden en denken... Goh, stel je voor, ik beschad word beschadigd, dan zit er straks niemand in de Tweede Absoluut, Kamer. Absoluut. Maar dan, niks. als je dat wil laten zien, dat je wat te bieden hebt... dan moet, moet je dus slagen in zo'n debat. Uh, ze, hoe moet je wilders dan aanpakken? Nou, weet je, ik vind dus niet dat je altijd alleen maar moet slagen. Ik hou eigenlijk wel van mensen die ook, ook eens een keer een vergissing maken... of dat iets niet lukt. Die verliezen. Uh, nou, soms moet je ook een keer kunnen verliezen. Als je alleen maar mensen wil die altijd alles winnen dan weet je dat het dat wordt niet eerlijk. Dus wat betekent dat? Bijvoorbeeld, kijk, kijk in je dagelijks ja. leven, er gebeuren, er lukken, Nou, bij u weet ik het dan niet. Bij, bij mij, mij lukken er ook vaak dingen niet. Ja. Uh, het is gek als je van de politici het beeld hebt... dat daarbij altijd alles perfect moet. Maar wat dat betekent dat dan komen. als Wilders tegenover je staat... je verdurend interrupeert, je verdurend beledigt... Uh, wat moet je dan doen? Zeggen, sorry, ik geef het op, ik verlies? Nee hoor, maar uh, je, je moet er ook altijd het prettig gedachte hebben... dat meer mensen dat zien. Hè, mensen zien wel uh, hoe, uh, hoe in dit geval Wilders opereert... En daar moet je een, een oplossing voor bedenken. En die is ook niet voor iedereen hetzelfde. Ik denk dat, uh, Diederik Samsom, die zei, ik, ik ga op mijn eigen uh, ruwe manier reageren. Ik zei, steek, steek dat plan maar op een plek waar de zon niet schijnt. Ja. Goeie manier? Nou, misschien past dat heel goed bij hem. Ja. Bij Diederik? Ja. U zou het niet doen. Uh, dat zou ik denk ik niet doen. Maar ik heb, dat, ik heb nooit voor die situatie gestaan. Dus ik heb ook niet de behoefte om uh, een recensie te geven... van een hypothetische debat... Nou, okay. dat nooit heeft plaatsgevonden tussen nou, hypothetische partijleiders. En... Van Dam en Plasterik zijn niet hypothetisch. Dat zijn ja. uh, bekende kandidaten. Wie is uw kandidaat? Nou, dat, uh, dat ga ik niet vertellen. Want? Dat vind ik niet zo netjes. Uh, ik, wil ik zit hier in Amsterdam mijn werk te doen. En uh, het is al vreemd genoeg... Dat mijn naam uh, door sommigen genoemd werd. Ja. Ja. Ja. En ik heb echt groot respect voor alle drie dat ze dit durven. Dat ze in een moeilijke tijd, de PvdA staat geloof ik op 13 zetels... zeggen ik wil dat doen. Ja. Daar ben ik wel trots op. Mo Moet het niet een vrouw worden eigenlijk? Nou, dat zou hartstikke mooi zijn als een vrouw zich kandideert. Daar zou u dan ook op stemmen, begrijp ik. Dat hangt er vanaf. Dat <laughs> hangt er vanaf wie, wie ik is. het beste vind. Ja. Ik, ik stem altijd op wie ik het beste vind, sorry. Ja. Ronald Plasterk noemde zichzelf de schakel tussen de arbeider en de intellectueel. Is dat belangrijk als je dat kunt zijn? Nou, Wat ik belangrijk vind, is wat je van plan bent om te gaan doen. Nou ja, dit, dit, dus, dus een brug slaan tussen de arbeider en intellectueel, zegt hij. Ja, hartstikke goed. Ja, er zijn namelijk ook mensen die zeggen dat u dat bent. Laten we even luisteren naar Herbert Raad. Hij is uw ex-woordvoerder okay. tegenwoordig VVD-wethouder in Amstelveen. Lodewijk is een hele slimme uh, intellectuele man... Maar die ook, nog, uh, die ook nog gewoon in de kroeg met een biertje tegen kan komen... zonder dat, dat, dan heel geforceerd, uh, dat iemand dat heel geforceerd staat te doen. Het is eigenlijk nog een hele gewone uh, Amsterdamse jongen gewoon gebleven. Gewone Amsterdamse jongen gebleven. U kunt die brug slaan tussen die twee categorieën... de intellectuelen en de arbeiders. Ja, uiteindelijk gaat het volgens mij niet om bruggen slaan... En, en jezelf typeren in een koers of op een plek... maar wat je zou willen bereiken en wat je wil veranderen. Ik zit in de politiek om dingen te veranderen. In dit geval in mijn stad... Ik geloof niet in politiek van op de winkel passen en je rustig je agenda volgen. Je zit er een poosje, je loopt risico, je hebt stemmen en daar moet je wat mee doen. Dus in mijn geval proberen scholen te verbeteren. En desnoods ruzie maken als het niet meteen lukt. En desnoods heel veel dingen uitproberen als het tegenvalt. Maar doorgaan totdat je het veranderd hebt. Ja, totdat he kinderen een betere school hebben. Nog heel even over die fractievoorzitter, want die wordt nu dus gekozen. Wordt dat automatisch ook de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid? Dat wordt niet automatisch de lijsttrekker. Heeft onze Vindt u voorzitter... wel dat dat zou moeten, of niet? Nee, ik vind eigenlijk heel goed dat als je zegt... Uh, we willen de leden zoveel mogelijk keuze geven... die hebben nu een keuze uh, alleen uit fractieleden... dat dat straks mogelijk breder is. Ja, dus u, u heeft al aangegeven, ik word geen fractievoorzitter... ik blijf in Amsterdam met termijn uitzitten. Kan ook helemaal niet, hè? Tot 2009, nee, want u zit niet in de fractie. Uh, u blijft tot... In nee, in ieder het is, geval... Zo kunnen we nog heel veel nieuws maken. <laughs> in theorie, uh, tot 2014. Ik word ook geen fractievoorzitter van de SP. Kijk aan. Bij deze. Ja, nou, Zo kunnen we inderdaad heel veel nieuws maken. Maar u blijft dus in Amsterdam. Maar uh, er komt dan wel weer een verkiezing uh, voor de lijsttrekker. En daar kunt u dus nog gerust aan meedoen. Ja, er kan van alles. Ja. Uh, maar ik heb mezelf voorgenomen om in Amsterdam mijn werk af te maken. Ja, maar daar hebben we het over gehad. Maar daarna? Ja, daarna uh, kan er van alles. Nou, u zegt het, ik zit in de politiek, ik wil dingen veranderen. Eigenlijk heeft u zich de afgelopen tijd toch wel een beetje als partijleider geprofileerd. In Amsterdam? Nee, want u voert campagne tegen de regering. U, u, u, ja, zei, weet u weet zegt u dingen als Rutte is een blije korstbal... Wilders een grijnzonde moslimhater. U hebt kritiek op de bezuinigingen van deze coalitie. Ja, maar waarom? Iets wat Cohen eigenlijk had moeten doen. Maar weet u waarom? Omdat duizenden Amsterdammers daar verschrikkelijk veel last van hebben. Ik kom op voor mijn stad. Ja, dat geldt voor alle lokale politici. Maar je hebt een Tweede Kamer. Daar zitten dan PvdA's die zich met het landelijk beleid bezighouden. Ja, toch? maar hoor eens er wordt hier een, een, een hele reeks bezuinigingen wordt, wordt uitgevaardigd... met een soort blijmoedigheid van mensen moeten beter hun best doen. Hè? En het idee dat je ook nog pech kunt hebben in het leven... Uh, dat wordt een beetje weggewoven. Nee, ik begrijp dat u het en doet. En in Amsterdam zijn er ontzettend veel gezinnen die hun best doen... om er wat van te die maken. Die daar nadeel van ondervinden. En soms een klein baantje of soms zelfs een baantje in een sociale werkplaats... of met begeleiding. Ja. Hoe, hoe, hoe stel je voor? Ik, ik zal het u nog sterker vertellen. Niet alleen in, in Amsterdam, maar ook daarbuiten. Dat klopt. En daarom had je verwacht dat Cohen het zou doen. Maar u die deed het. Die heeft het ook gedaan. Nee, ik vind het mijn werk om op te komen voor... Ik ben, ik ben verantwoordelijk voor jeugd en jeugdzorg en onderwijs. Mm. Nou, op die gebieden zie je het gewoon gebeuren. Mensen met een autistisch kind. waar nu met, En dat is niet zo makkelijk om een autistisch kind op te voeden. Waar nu speciaal onderwijs voor is. Waar soms begeleiding voor is. Waar je probeert aan het werk te komen. Die krijgen eigenlijk telkens de boodschap. Jij doet het verkeerd. Het is je eigen ja. schuld. En onder, hè, we gaan hervormen. Maar in werkelijkheid gaat die school gewoon dicht en moet dat kind het maar uitzoeken. Die effecten ziet u ook hier in Amsterdam en toch Niet ook die zie ik hier in Amsterdam. En toch bent u ook breder bezig, namens uh, de Viardi bekman Stichting, waar u voorzitter van bent. Herschrijft u ook, ik zal even het gemak even zeggen, de uitgangspunten hè, van, de, van de Partij de Sociaal-Democratie. U bent bezig een nieuw manifest op te stellen. Dat is ook typisch iets voor een partijleider, toch? Nou, in de Viary Bekman Stichting zitten de dat is de denktank van de PVDA en ik. ik Voordat ik in de politiek zat, werkte ik op de universiteit. Zat ik in de wetenschap. Dus ik heb wel wat met, met mensen die vaak in een kamertje, in een eentje... diep zitten na te denken. Dat bent u nu ook aan het doen. En ik vind het mijn taak om te proberen dat mooie denkwerk... Uh, nou, naar buiten te brengen en te laten zien. Wat gaat er veranderen aan die beginselen? Met die beginselen is niks mis. De, de waarden van, uh, van de PvdA zijn natuurlijk gewoon hetzelfde. U bent al klaar, dus u hoeft niks te veranderen. Nee, uh, de, de, de wereld is veranderd. He, dus waar je vroeger kon zeggen... Uh, uh, Ontslagbescherming, klaar. Uh, spreek ik nu jongeren die zeggen van ja, ik krijg alleen maar een nulurencontract. En daardoor kan ik geen, geen huis huren. En daardoor kom ik niet verder. Dat is een heel andere, andere tijd. Dus de waarde is nog wel hetzelfde die je wil verdedigen. Maar, maar je moet een nieuwe invulling uh, bedenken. En dat ga ik niet doen. Uh, daar mag ik over meepraten. En dat is voor mij heel erg leuk en heel erg uh, inspirerend. Wat, wat, wat, wat moet er veranderen, vindt u dan... in, die, in, in de manier waarop je die waarden nu gebruikt... in deze veranderende samenleving? Nou, het belangrijkste veranderen... is dat we er weer voor uitkomen. Uh, dat je je niet schaamt voor het feit dat je dingen goed vindt en fout. Dat je je idealen durft te laten zien. En er was op een gegeven moment zo'n idee van politiek... dat is eigenlijk net zoiets als een koekjesfabriek runnen... He, je moet het alleen wat handiger doen. Dat een is idee de lijn... wat, wat de PvdA tot nu toe uitstraalt? Nou, dat is de lijn Rutte. En, en de PvdA oh, die gaat, heeft lijn die neiging Rutte. soms ook een beetje. Van goh, uh, hup, ik weet niet welk beleid ik vandaag verdedig, maar het gaat soepel. Ik hou er niet van. Ik vind sommige dingen goed en andere dingen vind ik slecht. Dus op de wallen vind ik, nou, daar hebben we allemaal jaren al van gedacht: van, goh, wat is dat toch vrolijk en wat zijn we hier tolerant? Kijk je beter, dan is het gewoon verschrikkelijk wat daar gebeurt. Dus ik hou van politiek waarbij je durft te laten zien wat je idealen zijn en ook durft het risico te nemen dat je ze niet morgen hebt verwezen. Ja, waarbij u ook verder gaat dan formeel, zeg maar... uw bevoegdheid is, hè? onderwijs, uh, ga je eigenlijk alleen over de gebouwen. Uh, ja. uh, maar u gaat verder, u zegt, ik vind dat de kwaliteit moet verbeteren. Natuurlijk, want ik kan mijn kind naar een prachtig onderwijsgebouw sturen... en als de les slecht is, uh, dan, dan maak ik me toch grote zorgen over zijn toekomst. Ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk maar over... Maar hoe kunt u dat dan uh, doen? Hoe gaat u dat in de toekomst nog beter maken, dat onderwijs? Nou, het onderwijs is eigenlijk... Uh, zo verwaarloosd en, en zo vergeten. Um, de, de leraar was een soort eiland in de klas, de school was een eiland in de buurt. En we waren vergeten te kijken naar wat, dat het een vak is om les te geven. We waren te vergeten een leraar te helpen zich te verbeteren. Dus wat we doen, we kijken achter in de klas, begrijpen de kinderen er wat van, steken ze er wat van op. En we helpen de school om zijn eigen werk weer te doen. En het bijzondere is, met weinig geld uh, schieten de resultaten omhoog. We hadden hier. Een paar jaar geleden boven Resultaten 40... die u ook openbaar maakte tot de ergernis van veel scholen. we hadden hier meer dan 40 zwakke scholen op 200. He, dus een enorm leger kinderen kwam op een school... die volgens de inspectie, en die zijn niet zo kritisch, zwak was. Nu zijn het er nog negen. Daar gaat u mee door. Ik wens u daar heel veel succes bij. En uh, tegen de tijd dat u eruit bent, of u wel of niet de lijsttrekker wordt... nodig ik u van harte nog eens een keer uit... om dat hier bij ons bekend te komen maken. Ik denk namelijk wel dat dat gaat gebeuren. Lodewijk Asje op weg naar de kinderen nu. Zeker. Papa, middag. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja. Wij gaan luisteren opnieuw naar Chris Berry. Op het internet is het nummer in zijn geheel te zien en te horen. Hier tot aan het NOS Journaal. Chris Berry. And the birds and the bees you can see it is clear love is in the air and the breeze And you tell me the day for that twilight kiss cause there's something about the way you look at me i feel every heartbeat and i start to sigh you got me precisely when you caught my eye